Goedemorgen, ik ben Diel Dit is het nieuws van NOS op 3. Als Oranje het goed doet, kun je misschien toch nog een wedstrijd kijken op een scherm in de horeca. Gisteravond hadden de burgemeesters van het Veiligheidsberaad daarover een overleg met minister Grapperhaus. Wat hem betreft mogen kroegen na een volgende ronde versoepelingen ook weer schermen neerzetten op hun terras. Die volgende ronde staat nu op de 30e gepland. Mogelijk wordt dat een paar dagen naar voren gehaald. Nou, dat wordt zeker ook wel echt voortdurend nagedacht over het kabinet, zouden we dat kunnen vervroegen? Daar is nog niet een besluit over genomen, maar daar zijn we echt wel met elkaar heel serieus naar aan het kijken. En dat is, vind ik, de positieve houvast waar we ons op moeten richten. Vrijdag overlegt het kabinet over de volgende versoepeldatum. Een automobilist in Kerkrade in Limburg is vannacht tegen meerdere geparkeerde auto's geknald. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Meerdere wagens raakten beschadigd, de bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een Amerikaans congreslid gaat door het stof en zegt sorry voor een opmerking die ze maakte in een podcast. Marjorie Taylor Greene vergeleek de mondkapjesplicht met het dragen van een jodenster tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is niet oké, okay, vindt ze zelf nu ook. Ik heb een verhaal gemaakt en het bothered me nu echt een paar weken Dus ik wil het want to own it. De holocaust is... Er is niets comparabel Democraten en Republikeinen waren boos over haar vergelijking met de holocaust. Ze staat bekend om haar radicale ideeën en het aanhangen van complottheorieën. Als je voor doelpunten kwam had je gisteravond weinig te zoeken... bij de eerste EK-wedstrijd van Spanje en Zweden. De Spanjaarden probeerden wel om aan te vallen... Maar liepen zich steeds stuk op een muur van gele verdedigers. De grootste kansen vielen ondertussen aan de andere kant. Isaac, aan de andere kant zijn kans. En nog één. En oh, de paal. Isaac krijgt hier nog een kans. Alexander, Isaac. Drie om hem heen. Dit doet hij toch knap. En oh, berg. Maar ook die kregen we dus niet in. Het bleef 0-0. Het weer in het noorden breekt al snel de zon door. De rest van het land blijft het wat langer bewolkt. Het is wel overal droog. 20 graden in het noorden tot 27 in Limburg. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 106.9 And summer when you don't realize you're in the moment until it's a memory. Memory. Come Dit zijn de hoofdpunten van het nws journaal CDA-leden zeggen dat ze voldoende handtekeningen bij elkaar hebben voor een extra partijcongres. Om onder meer over het opstappen van Kamerlid Omzicht te praten. Een petitie daarvoor is in twee dagen 500 keer ondertekend. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn duizenden mensen de straal opgegaan tegen een wetsvoorstel... dat voorlichting aan jongeren over homoseksualiteit en transseksualiteit verbiedt. Over het voorstel van de partij van premier Orbán wordt vandaag gestemd. En het eerste vaatje haring wordt vandaag overhandigd aan de GGD als waardering voor de vaccinatiemedewerkers. Vanwege corona is er ook dit jaar geen traditionele veiling. Het weer nog eerst alleen in het noorden zon, later ook op andere plekken. En het wordt vandaag 20 tot 27 graden. To the rhythm of the beat, pa pa pa pa, pa pa pa To the rhythm of the beat, pa pa pa pa, pa pa pa da pa, beat, Waves as they're rolling, as they're growing. The rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, pa rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, pa rhythm, rhythm,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 I'm crazy Every time I look around Every time I look around Every time I look around Every time I look around It's a my face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 Scritto sopra una lapide in casa mia non c'è dio ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo plio E non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza con una la schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi ritenta prova a tagliarmi la testa perché sono fuori di testa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 Poi, e nee, poi, che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea, maliziosa massa fratenere, vada un super burno un po' come te, e poi che ha di speciale, che in un altro no, non c'è, che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea, attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in Senza avere mai le cose che pretendi scusa, in fondo scusa, tu che dai? Ho venuta una pensata, nella tana l'ho portata. Ho passato un'aranciata, lei si è una risata, ogni whisky si è aggrappata, i cinque litri si è scolata, mi sembrava pelle e andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia me sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino sudifata, ma sembrava una patata, racchiappata, l'ho frullata e mi ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi. Che idea. idea. Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a pada un super un logo, un po come te. E poi chi speciale? Che in un altro... Zo in cambio, tu que Jouw keuze ZFM. of the weatherman told you stories that made you laugh. You know, it's nothing like the politicians and the leaders when they do things by heart. Who gets the job pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws from.